Behalve excuses eist China ook compensatie voor het incident. Het weer wisselend bewolkt en vanuit het noordwesten buien langs de kust. Vanmiddag ook in het binnenland buien. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS.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 Zandvoort heeft het al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig jaar live. met, met nu. U. Goedemorgen Zandvoort. Dit is Goedemorgen Zandvoort op ZFM. Ja en ik heb het niet naar mijn zin want uh, die oordopjes uh, die vliegen er aan alle kanten uit. <klaars> nou ja dat is nu eindelijk dan wel gelukt. Goedemorgen, Ben. Uh, ben? Nee. Dom! <laughs> dankjewel. Ja. Nee, nee. Ik ben in de plaats van Ben. Ja, dat weet ja. ik. Dat weet ik. Dat weet ik. De... Goedemorgen, Jaap Koper. Ja, dankjewel. Uh, programma van vandaag. Uh, Goedemorgen, Zandvoort. Uh, gemaakt uh, dit keer door, tenminste, uh, redactioneel. Yvonne Roosendaal. Maar die zorgt ook voor een heerlijk kopje koffie Uiteraard. in uh, Hoogland waar het altijd gezellig is. Ja, en er is één iemand die zit al aan de bar. Dat is de man die straks uh, na vandaag Klaas Koper moet gaan opvolgen. Dat, uh, hij is al, uh, al dorpsomroeper, maar hij loopt nog even stage. Maar uh, Hoewel... Dat is ook niet ja. helemaal waar, want hij heeft al een aantal uh, dingen al gedaan. Dus Gerard Kuiper die gaat uh, straks wat uh, vertellen over dat Stads- en dorp omroepers concours. En we hebben natuurlijk ook een techneut die dit allemaal mogelijk maakt. Ja, en die straks de muziek ook. Het zal mij benieuwd wat voor is... muziek die ja. deze keer bij zich heeft. Ja, dus Roy Halleman, wat hebben we nog meer, Don? Uh, ja, we gaan, uh, als we gepraat hebben met uh, Gerard Kuipers... Uh, die uh, wat we gezien hebben ook watervast is. Uh... Watervast, ja. <laughs> nou ja, in ieder geval waterproef is, ja, is, een, is een outfit, is, in, ja. in ieder geval wel. <laughs> ja, dat is al heel belangrijk voor een dorp, zo moet ik roepen. <laughs> ja. Ja. Dan, dan gaan we voor de rest van het uur gaan we praten over Madness and Art Festival in Haarlem. Ja. Dat loopt van 24 september tot 30 oktober. Ja. En wat die gekheid en die kunst nou inhoudt, gaan we vragen aan Judith Uiterlinde en Karin Nevius. Ook. Uh, dan het tweede uur. Dat, uh... Zal je zal het, ja, het je zal niet geloven, Jaap, het eerste onderwerp. Ik zie het. Het <laughs> is toch niet te geloven. We dachten dat dat, dat onderwerp al lang van de agenda was afgevoerd. Niks is minder waar. De middenboulevard. Wie komen daarvoor? Dat zijn Nico Stammers van de Partij van de Arbeid. Gert-Jan Bluis van het CDA. En wellicht zou uh, ook... Ja, Gert-Jan Bluis zou misschien... Uh, komen En Bruno Bouwberg-Wilson misschien ook, maar daar hangt nog wel even wat, uh, wat dus. aan, aan vast. Dan gaan we om vijf en half twaalf praten met uh, Raymond van Duin, hij is de voorzitter van de horeca Zandvoort. Uh, Max van Duin, docent horecaschool in Breda. Brenda van Akker, zij is docenten en in de opleiding aan deze school krijgen de studenten ook les. Hoe te voorkomen en wat te doen bij coma, zuipen en partydrugs. Ik vind dat je er ook een beetje... Eerder, volgens mij heb je een zwaar avondje <lacht> gehad. Heb je dat ook gedaan? dan? <lacht> Ik eh? heb voorgedronken. Oh, je hebt voorgedronken. Tien over half twaalf. Richard Bruinzeel uh, gaat uh, praten over de parkeerprijzen. Want uh, Bruinzel, Richard Bruinzeel is geen voorstander van hogere tarieven. Want daar schijnt sprake van te zijn. De gemeente wil de parkeerplaats Zuid wellicht terug hebben. Ik weet niet of dat zou uh, zo ja, kunnen in geval. Kunnen we, ja, dan kunnen we dat zo direct uh, aan hem gaan vragen. Dus dat zijn de onderwerpen in deze uh, Goedemorgen Zandvoort van zaterdag 25 september. Laten we eerst maar eens beginnen met een uh, fijn stukje muziek. Ik weet niet wat er in de toverdoos zit, maar dat hoor ik wel. Als het boven aan de hemel staat, is het net of alles beter. Alles ziet er anders uit als de zon schijnt. Iedere ring komt uit zijn winter sla. Door die mooie rode koper kna. Alles ziet er anders uit. Ziet er anders uit. Nou, het zonnetje zal wel schijnen, maar dan wel achter de wolken, denk ik eerlijk gezegd. Want uh, af en toe valt er een buitje over. En we zeiden het al in de aankondiging hier naartoe. Uh, Gerard Kuiper is in ieder geval uh, waterproef. Moet ja. ik nou zeggen Gerard Kuipers of Gerard Kuiper? Want de ene keer is dat bij mij nee. op mijn plaatje Kuiper. En dan... Is zonder, zonder is. Zie je? Dat dacht ik al. Ik denk, ja. Ja. U, lange ei. U, lange ei. Ja, maar nou ah. goed. Weet ik wat dat ook de weer? <laughs> de het is. De chique. Taak. De chique taak. Uh, ja, want vorige week hadden we Klaas. Goedemorgen overigens. Ja, uh, uh, vorige week hadden we Klaas tegenover uh, ons zitten. Toen zat ik hier met Ben. En nu uh, zit ik met een, weer een dorpsomroeper. Maar nu de opvolger van Klaas. Dat klopt. Ja. Je zei al, toen het plaatje al liep, ik uh, heb al het een en ander van hem uh, opgestoken. Ja, nou ja, goed. Uh, aan het begin van het jaar ben ik natuurlijk op Koninginendag ben ik gekozen tot zeg maar, de opvolger van Klaas. Mm -hmm. En sinds die tijd ben ik constant door hem begeleid. Ja. En dat betekent dat ik een paar huwelijken met hem heb gedaan. En uh, ja, een aantal concoursen ben ik met hem mee geweest. Ja. En zodoende ben ik een beetje wegwijs. Uh, Geraakt. Ja, want uh, jullie komen dan in, de, in allerlei uithoeken van het land. Harderwijk zou ik uh, zo maar kunnen noemen. Ik ja. denk ook in Brabant ergens uh, een concursie. Ra Ravenstein daar dacht ben ik al. mee geweest. Ja, uh, als je onderweg naar naartoe gaat, uh, hoe gaat het dan, zo'n gesprek? Nou ja, dan uh, neem je toch naar een en ander door wat, uh, wat, uh, wat uh, nou een dorpshoeper uh, inhoudt. Mm -hmm. het, het, de functie, ik bedoel. Ja. En wat er van je verwacht wordt. Ja. En, en dingen wat je nou wel moet doen en dingen waar je een beetje moet op letten dat je niet moet doen... En... Ze zeggen in het Engels de does en de don'ts. Ja. Dus de, de dingen die ja. je wel moet doen en de dingen die je niet moet doen. Ja, precies. Ja. Nou, daar moet je gewoon een beetje pletten. Dus met je mee. handen in je zakken staan en daarboven Nee, zo, en uh, ook uh, hoe je om moet gaan met het volume van je stem en dergelijke. Ja, ja. Dat, uh, dat je niet moet overschreeuwen, want anders dan ben je je stem uh, met week kwijt en dat soort dingen. Nou, ja, maar het volume van jouw stem, daar is niks mis mee, uh, heb ik al, uh, had ik al in de gaten. dus uh... <laughs> Gelukkig niet. Nee, maar uh, goed, je, je bent dus nu vier maanden ben je, ben je ook bezig uh, geweest. Ja. Je hebt er zelf geloof ik al één gedaan, had ik uh, begrepen. Ik heb één huwelijk heb ik gedaan en ik heb de sluiting van de Week van de Zee gedaan. Ja. En een concours, heb je dat ook nogal gedaan of niet? Nee, dat nog niet, want uh, nog... ik heb me da daar een beetje van uh, afzijde gehouden. Ja. Uh, ja, ik vind gewoon dat Klaas is nog Klaas en die ja. doet nog aan de competitie mee. Ja? En ik vind dat hij dat, uh, dat uh, gewoon moet afmaken. Ja. Dat is dit weekend? Hè? Het concours. Uh, dit weekend dan, uh, doet hij dan eigenlijk zijn afscheidsconcours. Uh, ja. Maar als hij nog kans maakt op uh, een podiumplaats in de, uh, in de competitie. Ja. Dan blijft hij het gewoon nog uh, volhouden tot, tot zeg maar, de laatste concours in december in uh, Graft. Okay. Dat betekent dat jij dan ook niks doet tot dat moment nog? Dan, uh, dan ga ik eventueel mee als gast uh, dan okay, dan ga je maar je... niet als de officiële nog, dan maakt hij de competitie gewoon af. Oké. Okay. Uh, nou, je, je bent gestart. Je zit in een prachtige outfit daar. Uh, die heb je laten maken zelf? Ja, die heb ik laten maken. Het was een beetje moeilijk om die stof, uh, die stof te verkrijgen. Maar uiteindelijk ben ik dan terechtgekomen in een heel klein uh, stoffenwinkeltje op Marken. Ja. En daar heb ik deze stof kunnen bemachtigen. Uh, die maakt daar de traditionele kleding. Uh, die uh, maakt de markere, uh, kleding ja. ja. Het is kosteens. dat? Een soort wol? Uh, of, nee, een laken. Een, laken, laken. een lakenstof. Is lakenstof zwart met rood. Ja. Met prachtige mooie koperen knopen erop. Met ja. wapen van zand. Voor. Ja, maar er die, die, is nog een overblijfsel. die hebben gekregen allemaal van, van Klaas. Die had nog... Uh, een zetje over en uh, hij vond dat het nodig was om, uh, om uh, dat uh, aan mij te overhandigen. Ja. Zodat ik dat een beetje compleet kon ja, maken. Want die knopen moeten speciaal geslagen worden ja, en dan in een hele kleine oplagen. Ja. Ja, dat... Hij had er niet zoveel meer, maar net genoeg om uh, mijn pak uh, ja. te voorzien. Oh. Dus je hebt je pak nu en de klink... Uh... Oftewel de gong met... Uh... Nou ja De klink, die is dus, uh, officieel is die uh, eigendom van de Wurf. Ja. En uh, nou ja, goed, uh, we zullen zien wat er vandaag allemaal uh, gaat gebeuren. Dit is kennelijk allemaal nog een beetje geheimhouding. Jij hebt, jij hebt dus, geen eigen klink? Ik heb geen of? eigen klink en nee. ik heb ook nog uh, zeg maar, uh, geen bordje. Nou, die heb uh, Klaas, die is van de gemeente. Dus dat ja. zal vandaag overhandigd ja. worden aan mij. Ja, Jaap vroeg vorige week aan Klaas... Uh, hoe dat met die klink ging en toen zei ik: Ja, al, dat ja teruggaf, dat was, was, was, hij, de klink was ja. in eigendom van de wurf. Hij had hem in bruikleen zo was het uh, verhaal. Ja, klopt. En uh, omdat hij hem dus gebruikt heeft in al die jaren, uh, gaat hij hem dus nu ook weer teruggeven. Ja. En ik denk dat dat uh, dus uh, vandaag gebeurt. Want ik weet niet of hij ook nog die klink mee gaat nemen, wat jij net, net zegt hè? en wat Klaas vorige week ook al zei, van als ik nog kans maak op een podium, dat hij dan nog mee zou nemen. Dat weet ik dus niet. Ja, dan uh, dan dan gaat dat hij mee... dan met een bel gaat... Uh... Ja, nou ja, goed. Uh, of hij geleent hem weer even Van de Wurf voor ja, de, time, de time being. Ja. Maar dat, dat zal vandaag allemaal nog uh, langskomen, denk ik. Het is wel allemaal apart, hè? Ja, het, is, het, is, het is zo raar dat je uh, het vertrouwde gezicht verdwijnt. Er komt een ander in de plaats. Dat ben jij dan. Het is iets... Nou ja, goed. Het is een speciale dag eigenlijk. Ja. Maar ja, je merkt ook wel in de omgeving, ook in mijn werk, dat er een heleboel mensen zijn die niet eens weten wat een functie van dorpsomroeper inhoudt. Ja, wat, wat wat, hoe heb jij dat dan beleefd? Wat was, wat... Nou ja, goed. Ik heb... zo, hoe zie jij dat? Ja, nou ja, goed. Ik heb uitgelegd dat de functie van dorpsomroeper zo veelomvattend is dat ja. Ja, je probeert zo goed mogelijk de plaats te ...te promoten, hmm. uh, niet alleen in het dorp zelf, maar ook daarbuiten. En ja. daar zijn natuurlijk die concoursen voor. En, en overal waar je dus ergens voor gevraagd wordt... Ja, dan, ...ja, er wordt verwacht van jou dat je netjes tevoorschijn komt... ...en dat je dorp Zandvoort gaat promoten, op ja. wat voor manier dan ook. Ja. Um, even over, over jou, want we weten ook dat jij een, uh, een beoefenaar bent... ...want Klaas heeft dat vorige week nog gezegd... ...van ja wij hadden, vroeger hebben wij de strandloop gedaan. Jij bent een loper ja. geweest, ja. ik weet niet of je dat nog doet... Nou, zo af en toe, maar ja. uh, als ik uh, blessurevrij ben, dan uh, probeer ik af en toe nog eens een uurtje te lopen. Ja, ja want uh, je, bent een, uh, je bent wel een kilometervreter uh, geweest. Ja, dat is ook uh, waar ik die blessures uh, <laughs> ja. denk ik van overhouden. Ja. Dat is allemaal een beetje roofbouwen geweest ja. op mijn lichaam. En ja. uh, op een gegeven moment zegt het, uh, het motortje, ja jongens, uh, tot hier en die verder. Ja. Uh, is dat, uh, heeft dat toch toe bijgedragen dat je nog een hoop aan kan, denk je? Uh, in, in dit, in dit nou. circus ook? In ieder geval, ik heb hem laatst nog laten testen qua longinhoud en ja. uh, nou, dat was nog uh, perfect. Ja. Het herstellen van, uh, van de inspanningen was ook nog uh, prima. Hoort een er ook een beetje in een goede conditie te zijn. Ik denk dat je, ja, daar, daar gaat, je, gaat je kracht van je stem ook uh, vanuit, Uit, hè, ja. natuurlijk, door, door een goede volume. Heb je daar eigenlijk ook nog wel een beetje naar gekeken? Onderzoek, hoe dat uh, lichamelijk uh, zich verhoudt. Heb je daar ook een beetje ja. nog naar ja. gekeken van hoe kan ik mijn stem zo goed mogelijk gebruiken ten opzichte van ja, mijn eigen lichaam en ook het. Geestje ja, wat dat daar... klopt, klopt. en ja. Ik ben er ook door Klaas ook begeleid. Als er ja. in de toekomst op wat voor een manier ook problemen zijn met, met, met, met mijn gebruik van mijn stem of zo. Dan heeft hij al iemand die mij gaat helpen. Ja. En dat is een zongpedagoge. Ja. Dus daar heb ik al contact mee gehad. En die heeft al gezegd van, nou we zullen daar wel eens een paar keer een, een, een, een ontmoeting met elkaar over hebben. Ja. Ga ik jou uitleggen hoe je het beste met je stem ja, want, want dat lijkt me dan hè, lichaam en geest en ook de stem, dat moet allemaal één zijn. Dat moet, dat moet goed samen zijn, ja. ja Klaas is een vervent fietser, jij bent een vervent motorrijder. Ook, dus ja. ook, een, <laughs> ook een, uh, ja. nou, een. fietser ben ik ook, want ik heb natuurlijk ja. vele uh, triathlons uh, gedaan. Dus een ja. uh, fietser ben ik ook uh, in het verleden wel uh, puur zanger geweest. Ja. En uh, ja, daarbij is op een gegeven moment uh, als, als hobby uh, motorrijden uh, bijgekomen. Ja, want ik zag vorige week zag ik hier ergens uh, voorbij rijden. Wat is het er, er eigenlijk voor één? Een? Uh, een oude motor geloof ik ook. Hè? Ik heb er drie. Ik heb twee Harley's en een uh, Honda ja kijk dat zijn, uh, dat zijn de ware jongens, ben je, ben, je, ben je naar de Waardepolder geweest dat afgelopen weekend naar de nee, nee, nee ik, dus, het stond wel op mijn, uh, op mijn lijstje en ik stond 's morgens klaar maar ik heb de lucht gekeken en ik denk van nou uh, als ik daar naartoe ga dan kan ik drie uur poets als ik terug dus, ja ik had niet ik niet ah, echt zin in. Het, het zou wel, wel eens een keer mooi zijn om je stijl met zo'n motor aan te komen hier is de dorpsomroepen van Vlantvoort uh. Heb je nou, daar wel eens over nagedacht of niet? Het, het, mooie, het mooie was dat uh, bij de afgelopen WK heb ik die motor helemaal opgetuigd. En ja. ben ik door het dorp helemaal in een oranje ja. outfit uh, op die motor ja. door de ja. haltestraat heen ja. gereden. Ja. Ja. En dat was ook nog wel een uh, kolder ja. Dus ja. er werden nog wel aardig wat foto's van gemaakt. Dus ja, dat ja. Wel, uh, maar wat Harley rijden betreft ben je niet de enige Zandvoort. Er zijn vreemde ja, veel uh, ja, Harleys ja, ja, in Zandvoort, ja, ja, antieke ja, ja. en, ja. en, en Klopt. moderne. Klopt, ja er zijn heel wat uh, Frieks. Ja, eerlijk kunnen een clubje beginnen hier nou we zo een beetje wel ja. Ja. Als, je, als, je als, als, je, als iemand, ik het zo in mijn hoofd telde, tel ik al gauw een man of 7, 8 die uh, ja, Harley's hier rijden, niemand. misschien wel meer. Ja, meer, ja. meer zijn er. Ja. Ja. Ja. Nou ja. Het, het Komt dat motorrijden uit je, uit je beroep voort? Ja, politieman ja, ben ja, je ja. geweest? Ja, ik ben een aantal jaren ben ik uh, Heb je motor, motor gereden. Motor, ja. motor gereden ja. okay. Vandaar de liefde voor, Vandaar, uh, voor de Vandaar de motor. liefde voor de motor, ja. ja dat is uh, toch steeds uh, gebleven. En, uh, ja, op een gegeven moment is uh, een van die uh, Harley's op, op mijn pad gekomen ja. en... Uh, ja, dat was een beetje liefde op eerste gezicht. Ja. En, die heb ik ja. meteen uh, ja. toen uh, van iemand overgenomen. Ja. ja, en ik ken jou van het strand natuurlijk, van het garnalenvissen. En ja, dat, dat doe je ook nog. Hè? Ook dat is uh, een van mijn grote hobby's. Ja, ik geloof ja. dat ik van, uh, dit uh, de eerste was uh, die uh, al met zijn krootje ja. aan de gang was. En ik wou zeggen, je doet met de Kro. Vroeger zag ik je lopen ik met Gerard Verstegen. Ja, klopt. Maar nou, Gerrit is met de zaan. Meer, ja, die is niet meer bemacht vanwege zijn knieproblemen. Ja. Ja. om de zaan te trekken. Dus je moet nu alleen met de kroon, uh, op ja. pad. oppakken. Nou, ook geen probleem. Nee, is heerlijk. Ik vind ja. dat uh, zo'n uh, leuke hobby. Uh, is, ja, de, de, de golf om je heen, dat... Uh, dat ja, maar ook daarna het schoonmaken, het ja. wassen, het ja, koken, ja. pellen met een glas gewoon, wijn erbij. Ja, dat is ook een, ook een traditie. Heerlijk. En dan lekker uh, rond de tafel en lekker pellen. En dan komen de oude uh, naar ja. voren. Ik haalde altijd mijn schoonmoeder op. Uh, want het is een, uh, aan je gek van, uh, van uh, genalen uh, pellen. Nou, dan uh, met z'n allen even... Uh, zijn genades? van die gezellige momenten. Dat, ja, ik samen. zie dat ook echt helemaal voor me. Zo'n oude Zandvoortse huiskamer met, uh, aan zo'n ja. ronde tafel met vier van die stoelen. En dan zo'n lamp erboven. En, ja. dan, en, en, en dan maar kletsen ja. over, over hoe het vroeger was. Ja. Zoiets? Ja, dat ja. Ja. Nou, klopt. Ja, ja. En, ja, en mijn schoonmoeder is uh, 85, dus die kent uh, een heleboel uh, verhalen. Ja. En uh, ja, dan word je ook weer rijker van, uh, ja. van uh, de tradities, uh, hoe het vroeger allemaal ging. En, zo. Ja. en dat, ik, vind, uh, ja, ik ben er ook wel... Uh, ik ben enthousiast om dat aan te horen. Ja. Uh, dorpsomroepen. Gaan we weer even terug naar het uh, verhaal. Dat betekent, het betekent dus huwelijk doen. Maar ga je ook nog al die andere kleine dingetjes die Klaas ook nog wel eens deed. Hè? Bijvoorbeeld een aanbieding omlopen uh, roepen als er een, een of andere winkel uh, had uh, iets... iets in de aanbieding had, ja. dat je dat ook gaat doen. Of dat er een, een, een evenement... Uh, zoals wat ik gelezen heb... waarschijnlijk komt er volgend jaar een evenement aan... met uh, weekborden, noem maar op... bij Club Notique. Dan denk ja. ik van... nou, daar zit ik ook aan Gerard Kuipen de dingen Die zal dan wel met, uh, met een klink of iets dergelijks... Uh, ja, door het dorp heen uh, gaan lopen. lopen dat doen. is ook inderdaad uh, waar. Kijk, zolang ik nog... ik moet nog een jaar werken... en uh, uh -huh. ik heb nu besloten dat ik volgend jaar uh, stop met werken... en dan me helemaal over te geven aan uh, een functie van... Uh, ja. Nou ja, en ondertussen heb ik natuurlijk uh, mensen die bij de gemeente werken, die alle evenementen bijhouden. Ja. En die geven dat allemaal aan mij door. Ja. Nou, ik spit zelf de krant uh, steeds uit van, uh, nou wat is leuk. Ja. En dan denk ik van, uh, nou dit, dit pak ik gewoon op en ik ga ja. daar gewoon uh, mijn gezicht laten zien. Ja. En dan, uh, ja, dan ga ik gewoon een roep uh, doen. Nou was ik je dan je dienst aan? Ja, uh, soms dan denk ik van nou, dit pik ik, pik ik zelf op, ik ga er naartoe en soms uh, dan word je gewoon uh, gebeld en, uh, door de gemeente en wil je, wil je daar aanwezig zijn. Ja. Ik kan me ook uh, voorstellen, uh, kijk Klaas uh, was, is echt een allemans, uh, vriend ja. Is dat ook een eigenschap uh, die een dorpsomroeper een beetje bij zich moet hebben? Ja, ik denk dat je, dat je een, een, een tussenpersoon bent tussen een heleboel organisaties en, en evenementen, eh, ja. organisatoren. Dus ja, je moet een beetje switchen van de ene naar de andere. En dat is net uh, het leuke, want je komt overal. Maar je, je leert dan ook de mensen kennen uit het dorp. Ja. Klaas die is natuurlijk van het, van het dorp. Ja. Ik heb hier een paar jaar zelf uh, gewerkt. Dus ik ben, ben ook al een, een, uh, ken ook al een aantal mensen. Ja. Ik heb natuurlijk in het kerkkoor hier uh, gezeten. Ik heb uh, een, een tijdje... Uh, Reisjes georganiseerd voor de AMBO, voor ouderen. Ja. Dus, uh, ja, dan leer je ook allerlei mensen uh, kennen. Ja. Dus ja. Een, in het maatschappelijk verkeer uh, is, is het wel uh, prettig als, uh, als de weg ook naar jou, maar jij ook de weg naar de mensen weet te vinden. Ja. ja. Belangrijke eigenschap dus. Ja. Kijkend dat je bepaalde families uit elkaar kan houden, weet ja. je wel, en met bijnamen, dat interesseert mij ook. Dat vind ik allemaal ja. hartstikke leuk, dat, ja. dat, de, dat de mensen bijnamen hier ja. hebben dat, uh, ja, het zal wel met een Zandvoortse vrouw. Ja, ja. ja je hebt een Zandvoortse vrouw. Ja, mijn, uh, mijn vrouw is een eentje van Poetje. Ze is zwemmer dus. Ja. Nou, dat is helemaal juist. Je ja, maar... zit er goed in, ja, ja. ja. ja. ja Dat vertaal je even voor de buitenlanden. Ja, nou ja, goed. Uh, er zitten wel denken van wat is dit? Nou ja, een zwemmer is, is een Zandvoortse naam, maar nou, ja, datzelfde geldt ook voor de Kruino's, de keurs, de Paaps, de kopers, de molenaars, noem maar op. Mo en molenaars, niet helemaal, maar er zitten er wel een aantal. Het moeilijke is dat, dat je dan verschillende molenaars en kopers weer hebt. Kijk, je bonnie soort heb je dus. Ja, ja. Hè? Om het maar, uh, ja. een of van zit op het strand. Uh, je ja, dus hebt een, uh, een strandpafioen waar uh, de visten van... Nou, dat is een tent waar je uh, alleen maar zandvoortens <laughs> tegen zou kunnen komen. Ja, ja. Neem aan dat je daar wel eens met je vrouw ook al een paar keer uh, geweest ja, wel, bent. Ja, ja, zien, ja, ja, ja. Helemaal ingeburgerd in het... Uh, in nou ja, al, lang al dus, uh, Ik woon hier nou ondertussen 17 jaar ja. en, uh, net... Uh, toen Klaas begon nou met om te roepen. Dus, ja. uh, Ken je hem zei, ook al vanaf die periode eigenlijk al? Nou, ik heb hem wel altijd uh, gevolgd. Want ik vond het altijd wel uh, iets. fascinerend. Ja, iets fascinerends wat hij aan het doen was. Ja. Dus ik heb vaak uh, de stilgestaan en, uh, en geluisterd. wat, wat hij nou eigenlijk aan het, aan het roepen was. Ja. En dat fascineerde me wel. En dat, dat hoort dan ook bij, uh, bij, uh, bij, bij het dorp. Ja. En dan heb ik gedacht: van, nou ja, dit moet in, in stand blijven. Even nog iets anders. Want waar is het moment ontstaan van voor jou? Van... Ik ga het doen. Ja, het was... Is dat een beetje bij, want ik kan me herinneren, de, de avond van de verkiezingen, helemaal in het voorjaar, is het daar ongeveer een beetje gaan... Uh, gaan uh... Het, nou, het was nog zelfs nog iets eerder, het was in het begin van het jaar, toen heb ik ooit uh, tegen Klaassen gezegd van, uh, mocht jij uh, op de een of andere manier verhinderd zijn, door ziek of zeer, ja. dan zou ik jou wel eens een keertje willen vervangen als je dat, uh, ja. als dat uh, zo in te spraken komt. En, uh, ja. Nou, dat heeft hij kennelijk in zijn uh, pannetje opgeslagen. Ja. En het is bij hem toch uh, blijven hangen. Mm -hmm. en, en toen inderdaad bij de gemeenteraadsverkiezingen toen heeft hij uh, gezegd... Gerard, wil je nog eventjes komen uh, voor de einduitslag? En uh, nou, neem je vrouw even mee. Ik wist helemaal niet wat hij uh, eigenlijk van plan was. Mm -hmm. ja. Nou, toen uh, heeft hij me weer verder uh, benaderd. En omdat mijn vrouw erbij was... Uh, toen zei hij van... Gerard, zou je eventueel uh, mijn op willen volgen? Nou ja, toen, toen schrok ik wel een beetje. Want het, het verraste me en, uh, dat hij daarmee kwam. En uh, ja, mijn vrouw uh, die stond er ook bij. Dus toen heeft hij de zaak een beetje gepoest. Mm -hmm. En toen, ja, mijn vrouw is natuurlijk een zandvoortse die zegt van ja, het is allemaal goed, Klaas, met jou. Maar uh, zoals jij op dit moment bezig bent in het dorp, dat is voor uh, Gerard denk ik, een klein beetje uh, te, te druk. Maar, ja. nou, dan zegt Klaas, ja, maar als je het maar door, voor het dorp wil doen. Ja. En toen zei ik van nou, ah, ik moet er even een nachtje over nadenken. En dat heb ik met mijn vrouw toen ook besproken. zei nou, Het lijkt me toch wel hartstikke mooi om dat, uh, om dat voor te zetten. Want ik is zou het ook een jammer vinden. Eer om zoiets te mogen doen. Het is, ik vind het vind het een eervol. Uh, op de uh, functie. Ja, ja en, en ik ben ook. Uh, ik was ook zeer verrast dat hij mij uh, daarvoor uitgekozen uh, had, had om, om uh, hem op te volgen. Want ik ja. ben tenslotte geen, uh, geen zandvoorter. Nee. Dus uh, ja, daar, daar, daar, daar ben ik wel uh, blij uh, verrast door, geraakt. Ja. Ja. Goed. Nou. Ja. ja, we zijn er doorheen. Ja, door denk. de tijd. Ja. <laughs> uh, Gerard, uh, deze dag zal je in nog ja, meekijken in ieder geval. Uh, ja. Ik weet niet of je zelf nog wel uh, iets gaat doen nog vandaag. Uh, dat weet ik niet. Nou ja, ik ga dus persoonlijk uh, afscheid nemen van Klaas. En dat is ja. mijn, mijn, uh, mijn roep voor vandaag. Ja. Naar Klaas toe. Goed. En dan is het buitenmede mededinging om natuurlijk. En de, die uh, telt niet mee voor de competitie. Klaas doet gewoon vandaag zijn ding uh, qua, ja. qua competitie. En ik sluit het gewoon af als, als uh, afscheid en uh, overdracht van, uh, van deze functie. Ja. Goed. Gerard Kuiper, dank je wel. Oké. Okay, ja. En uh, we zullen nog inderdaad heel veel van je gaan horen de komende tijd. Dat hoop ik wel. <laughs> ja, Letterlijk. Dankjewel. Ja, hoort zegt het voort. <laughs> Ja, je, ja, ja, nee, Roy, ik zit ook nog even lekker gezellig even te keuvelen met mijn uh, gasten. En ja. oh, met onze gasten, moet ik zeggen. Ja, en uh, die zijn dan uh, ondertussen gearriveerd. Uh, Judith uh, Uiterlinde en Karin Neefjes. Ja. Uh, het grappige is, ze kennen elkaar niet. We kwamen net uh, te ontdekken. <coughs> Beiden in de organisatie van uh, het uh, Madness and Art Festival in Haarlem. Mm -hmm. ik, uh, ik zou zeggen, Karine. Wil jij vertellen wat, uh, welke organisatie, uh, van welke organisatie jij bent en wat die uh, doet binnen dat festival? Ja, goedemorgen luisteraars. Ja. Mijn naam is Karin uh, Neefjes. Ja. Ik ben communicatieadviseur bij het Dolhuis. En ik denk dat ik eerst even ga uitleggen wat het Dolhuis is. Ja. Want ja. ik sprak ja. even van jullie redacteuren en die zei ja ik woon wel in Zandvoort maar ik ken het Dolhuis niet eens. Hmm. Nou daar schrok ik wel van. Wat is het? Het Nationaal Museum van de Psychiatrie in Haarlem. Uh -huh. Gelegen. Vlakbij het station, dus ja? uh, eigenlijk moet iedereen dat natuurlijk kennen. Maar waar ligt het? Uh, in, in het park daarachter? Ja, het ligt aan de noordkant, dus ja? niet aan de centrumkant. Ja, maar, dat dacht ik al. Uh, het heeft in het een heel leuk café. café. Ook hele, nog? En het heeft een hele lekkere appeltaart, daar kan ik ook, ook even reclame voor maken. Ja, ja. En die appeltaart die wordt gemaakt door uh, <laughs> psychiatrische patiënten, ex-psychiatrische ja? patiënten. Dus dat is wel een bijzondere Heeft dat ook heeft dat veel aanloop? Uh, jazeker, zeker. Nou dus weet ik het ook weer, het zit op, de, op die singel daarachter. Daar ja, zit het. het zit ja. dus eigenlijk, de, de entree zit aan de schotersingel. Ja, ja, ja. En aan de achterkant, wat jullie het ook al zegt, hebben we hebben ons terras. En uh, nou, om het verhaal verder af te maken, we zijn dus het Nationaal Museum van de Psychiatrie. Het Dolhuis was vroeger een, een huis voor dollen in Haarlem. Uh -huh. Dus uh, iedereen die gek was, werd daar opgesloten. Het lag voorheen ook nog echt achter de... Achter de stadsmuren, hè. gekken mochten niet uh, gezien worden vroeger. En uh, in het museum is een deel de geschiedenis van de psychiatrie. Laten we zien. En we hebben tentoonstellingen van kunstenaars die iets hebben met gekte. Mm. We hebben op dit moment een tentoonstelling uh, over dossier van Gogh. Ja. Dat is het verhaal van Dolhuis. Onze directeur, Hans Looyen die uh, heeft eigenlijk het festival Madness Art Festival... Wat nu tien dagen lang uh, in Haarlem uh, uh, te zien is, mm -hmm. heeft dat naar Nederland gehaald. Want mm -hmm. het is in uh, 2003 voor het eerst georganiseerd in uh, Toronto. Mm -hmm. En daar zit ook wel een verhaal achter. Dat is uh, georganiseerd door Lisa Brown. En Lisa Brown was, is psychiatrische verpleegkundige. Mm -hmm. En zij werkte veel met psychiatrische patiënten. En, nou, die maakte ook van allerlei moois... Uh, creatieve dingen en eigenlijk zo vanuit een hele kleine instelling is het festival ontstaan Aha. en is het ook in 2006 als ik het me goed herinner is het in Duitsland geweest en nu is het dus in Haarlem tien dagen lang. de eerste keer in Haarlem? Ja dus de eerste keer dat het in Haarlem is en nou, bijzonder is dus dat uh, het is dan wel het initiatief genomen door uh, Museum, Nationaal Museum van de Psychiatrie, Dollhouse, dus, ja, dat ligt voor de hand. Maar heel bijzonder is dus dat alle culturele instellingen in Haarlem, dus van de toneelschuur, de Schat Schouwburg, uh, de bibliotheek, de galeries, eigenlijk doet iedereen mee. En nou ja, dat is natuurlijk, uh, dus uh, de hele stad zat op zijn kop, kan ik, ja. uh, kan ik wel zeggen. Tien dagen lang, of wat zeg ik? Ja, vier. Er nee, staat hier 30 oktober, maar dat volgens mij ook niet helemaal. <laughs> uh, nee, ja, en dan komen we bij Judith. Ja, ja, want... Ik begrijp nu, Dolhuis stuurt de boel enigszins aan. Ja, Dolhuis uh, is een ja. soort kloppend hart van, ja, uh, van ja. het festival. Ja, wat, uh, wat, wat is jullie uh, aandeel uh, er precies in? Um, nou, ik, ben zelf, uh, ik heb een eigen bedrijfje, dat ja. heet uh, Judith Uiterlinde Boeken en Schrijvers. Ja. En vanuit dat bedrijfje organiseer ik literaire evenementen, dus ah. literaire avonden. En toen ik in een eerder stadium het programma zag groeien, toen viel me op dat er nog niet zoveel of dat er eigenlijk nog geen literaire avonden bij zaten. Dus toen heb ik voorgesteld aan de organisatie van: ja. uh, gaan jullie ook wat met literatuur doen? En uh, dat vonden ze een ontzettend leuk uh, idee. Dus ik heb daar uh, toen met... Ik ben in samenwerking met de Bibliotheek, de Stadsbibliotheek Haarlem... heb ik uh, aanstaande maandag een avond georganiseerd... met uh, Mike Baudet en Christine Hemmerrecht. Ja, uh, zijn en wat worden, namen in ieder geval. Ja ja, maar, uh, ja, ja, en die worden dan ondervraagd door uh, Koen Verbraak... die ook uh, hmm. nou, een spoor heeft verdiend, juist ook op dat gebied. Ja. Hij heeft een mooie, uh, mooie serie gemaakt, Kijken in de Ziel... Ja. Ja. Heel toevallig, of misschien moet ik net doen of het gepland is... maar toevallig wordt zijn uitzending met overkijken in de ziel zondag herhaald. Dus ja. dat is de dag voordat, uh, voordat uh, die avond plaatsvindt. Dus dat is ook heel erg leuk, want het gaat dan juist over depressie. Ja. Ja, ja, ja, en het valt toevallig zo samen, maar het is natuurlijk prachtig dat dat zo is. Want ja. het is een uh, programma dat ook helemaal gaat over... Nou, waar we maandag over gaan hebben, over uh, ja, depressie... en of, je, of de oplossing uh, daarvoor in een pilletje zit of, uh, of niet. Mm -hmm. Ja. En, uh, nou, dus dat is maandag en dan uh, donderdag, uh, voor, omdat het ook een internationaal festival is... hebben we een uh, buitenlandse schrijver uitgenodigd, Pelle Sandstrak heet mm hij. -hmm. En uh, dat is een Noor, die heeft een boek geschreven over zijn leven met Gilles de La Tourette. Die heeft het uh, Gilles de La Tourette syndroom, maar die heeft dat pas op heel late leeftijd ontdekt dat hij dat had. Mm -hmm. Hij heeft altijd ontzettend veel problemen gehad, maar die diag diagnose was nooit gesteld... Mm -hmm. En uh, zijn vader had op een gegeven moment wel... Die had een keer een artikel gelezen van uh, Oliver Sacks. En die man die had uh, dus allemaal, allemaal symptomen beschreven van hmm. Gilles de La Tourette. En toen is die vader naar de huisarts gegaan in een heel klein Noors dorpje. En heeft gezegd, nou volgens mij heeft mijn zoon uh, Gilles de La Tourette... Want hij voldoet aan alle karakteristieken. En toen zei die arts... Dat hebben we hier niet. Dus daarmee werd het van tafel geveegd. En zo heeft hij ja, pas veel later heeft hij dat ontdekt en een heel erg mooi, aangrijpend en ook heel grappig boek over geschreven. Ja. En wat hij gaat doen donderdag in de festivaltent van het Dolhuis. Um, is een soort. Hij noemt het zelf. Uh, Stand-up tragedy show mm -hmm. doen. Mm -hmm. Waarin hij dus. Uh, ja, een monoloog houdt. en vertelt over uh, zijn leven met Gilles Latourette. hoe dat zijn leven bepaald heeft. en hoe hij het onder controle heeft gekregen. en er nu mee, uh, mee om kan gaan. Ja, nou zeg je net. literaire avonden organiseren. en dat is ook in. Uh, zeg maar in samen, uh, uh, samenhang met uh, het Madness. en Art mm -hmm. Festival in Haarlem. Dus ja. uh, als ik daaraan denk. Literatuur. Mm -hmm. Komen er dan ook uh, in zo'n avond ook nog ja, dingen aan bod? Zoals bijvoorbeeld verhalen van schrijvers. Waarin dit uh, thema centraal wordt ja. beschreven. Ja, het, het Want ik, zijn... weet, ja, ik weet niet precies. Uh, ja, literaire zover lijkt mijn literaire ja, kennis niet. Maar weet. ik weet dat er in ieder geval ook verhalen bekend zijn over ja. Ja, uh, mensen. Uh, waar, nou ja, om het dan maar op zijn uh, plat-hollands te zeggen, waar een steekje bij los zit. Ja, nee, literaire avonden is, is misschien een verkeerde benaming in dit geval. Want het, het, het, eigenlijk wordt er niet meer mee bedoeld dan dat het avonden zijn. Hm. waar schrijvers gaan vertellen, uh, die dus in wiens werk. Uh, ja, ja, ja. ja Werken die ja. gerelateerd ja. zijn aan de psychiatrie. Ja, ja bijvoorbeeld Christine Hemmerichs uh, heeft um, ja, veel geschreven over, uh, uh, over uh, ja, mensen. Bijvoorbeeld, uh, ze heeft een boek geschreven over een meisje met anorexia. Ja. En uh, Anne heette dat boek. En uh, ze heeft uh, in haar laatste boek, dat, uh, uh, haar laatste boek gaat over uh, haar eigen worsteling met... Uh, Um, ja, eigenlijk een soort levensmoeheid en dat ze, uh, ze onderzoekt daar da haar eigen doodswens. Dus een vrij heftig uh, onderwerp. Soort, ja, ja. De, ja, het is een soort dag, als een dagboek geschreven. Heel mooi boek. Ja. En um, um, ja, daarin heeft ze ook een voert ze een pleidooi voor dat mensen die ouder zijn dan 75... eigenlijk over een pil zouden moeten kunnen beschikken om hun leven te beëindigen. pil van Drion weet, uh, was uh, oh, ja. toen de tijd uh, ja. een van die dingen. Dus. Ja, en daar is zij een voorstander uh, van en dat uh, ligt ze ook toe in dat, uh, in dat boek. Ja. En uh, nou ja, die Mike Baudet, waar ik net over vertelde, die is cabaretier. cabaretier. Ja. Uh, en die is op een gegeven moment ontzettend depressief geraakt... En uh, heeft daar ook uh, jarenlang mee getopt en uh, geen therapie die hielp. En op een gegeven moment uh, uh, kreeg hij de juiste medicatie en was het over. Dus uh -huh. die is een groot voorstander van de, uh, ja, van de goede medicatie. En dat je dan heel goed uh, er, daarmee kunt leven. Dus die avond heet aan de pil. Aan de pil, ja. <laughs> ja dat dat ja. is dus één invulling van een, ku een kunstvorm. Carine, uh, wat voor andere kunstvormen? En wat mogen we verwachten in verband met het onderwerp psychiatrie? Ja, nou, het is inderdaad een heel uh, programmaboekje vol. Um, ik zal eerst even wat, uh, nee, wat uh, Judith ook al zei: het dolhuis is het uh, festivalterrein. En bijvoorbeeld, wat ook wel interessant om te noemen, vandaag gaat er een film in première. Dat heet uh, People in White. Dat is gemaakt door uh, Finse kunstenaars. En bijzonder is dat het gaat over uh, psychiatrische patiënten en hun relatie tot behandelaars. En, eh, nou, denk je wat is daar bijzonder aan? Er wordt natuurlijk veel al over patiënten gesproken. Hè? Van, eh, nou, ze hebben dit en dat en ze zijn gek. En, eh, nou ja, het gaat maar diagnoses en diagnoses worden er gesteld. En in deze film, ik heb hem zelf nog niet gezien. Maar, eh, komen de patiënten zelf aan het woord. Hoe zij hun behandeling ervaren. En, eh, nou ja, dat is natuurlijk wel eens eh, heel interessant en ook een heel. Uh, ja, dat is natuurlijk een heel belangrijk item in het hele festival en ook van ons museum, dat uh, ja, de missie van het hele festival is om vooroordelen over psychiatrische patiënten weg te nemen. Want uh, ja, hoe dan ook wordt er toch al veel gedacht, eens gek, altijd gek. Hè? Dus uh, nou, jij zei net al een steekje los, maar ja. heel veel mensen denken toch dat je dat levenslang bent. En, en dat, dat hoeft helemaal niet zo. niet zo te zijn, eigenlijk. Nee. Nee. Want nou, Judith vertelde al over uh, Mike Baudet. Nou, die hebben wij zelf ook in het dolhuis te gast gehad. En het is inderdaad heel indrukwekkend hoe hij vertelt dat hij helemaal ja, depressief is. En het echt helemaal niet meer zit zitten. En uh, nou ja, nu maakt hij gewoon weer, hij is hij weer aan het werk. Uh, hij werkt als cabaretier. En, een heel ja. mooi boek geschreven. Hij dat uh, ja. heet uh, Pil. Ja. Ja. Ik heb het bij me. Als we tijd hebben, ja. kan ik straks nog een stukje ja. uit voorlezen. Ja. Dus dat is natuurlijk ook heel belangrijk uh, voor uh, de psychiatrische patiënt. Oh, je wil ja, nee, wat anders vragen? Nee, nee, nee, Ga door, even Nou, dat want, kunstenaars. Maar, maar er komt een vraag binnen, dus. Ja, nee, ja, ja, nee, ja, Dat kunstenaars, die kunnen daar natuurlijk een, hebben daar een hele, dat wil ik eigenlijk zeggen, hm. hele belangrijke voorbeeldfunctie in. Want dat was ook toen Mike Baudet bij ons was, zitten er heel veel mensen in de zaal die zelf last hebben van depressie. Hm. En dan ontstaat er toch een sfeer van hé. Hey, uh, het kan weer overgaan. Een, een, een schrijver of een cabaretier heeft het ook. Ik ben niet de enige. Ja. En, nou ja, dat is heel belangrijk. Een voortrekkersrol is uh, Re belangrijk. Reflecteert dus eigenlijk als het ware. Ja. Ja. Uh, de vraag die bij mij nu binnenkomt... is uiteindelijk van... hoe belangrijk is dat dit uh, gedaan wordt? Dit festival. Is het ook een beetje meer... Uh, proberen begrippen te, te kweken aan de andere kant van... kijk eens mensen... Het is niet gek. Is, je kan er vanaf komen. Ja. Als je, je zegt het net al: van uh, als je het eenmaal bent, uh, dan denken vaak mensen, nou, het blijft levenslang nog, ja. en dat soort dingen. Ja. Is dat ook die functie van zo'n ja, zo festival, art festival uh, ja. daarbij uh, te organiseren? Van, juist daarom van. Ja, dat is een hele belangrijke uh, uh, doelstelling. En het is natuurlijk heel interessant dat. Uh, dat zoveel kunstenaars daar een raakvlak mee hebben. Want als je hmm. bedenkt dat er dus en schrijvers, schilders, uh, dichters, uh, uh, fotografen ook. Er zijn bijvoorbeeld ook een, een hele interessante foto tentoonstelling van uh, Stefan van Vleteren. Ik ja. weet niet of je dat wat zegt. Nee. Beroemde fotograaf uit uh, België. Ja. Die heeft foto's gemaakt van uh, psychiatrische patiënten uh, in en om het museum Dr. Ghislain. Ja. En Dr. Gisla. Yes. Ja, daar heb ik wel eens van gehoord. Het ja. museum in Gent. Ja. En dat is het, zeg maar, het Belgische museum van de Nationaal uh, voor de Psychiatrie. Ja. Dat zijn hele indrukwekkende foto's uh, uh, nou ja, van patiënten waarin je ziet uh, nou ja, hoe ze leven. En dat geeft ook een heel. Uh, Heel indringend beeld. Dus het is een, een fas, ja, het, het fascineert heel veel kunstenaars in diverse discipline. Ja. Ja. Uh, is het ook zo van, van ja, een hoop mensen vinden het soms ook eng. Is dat ook uh, misschien juist ja. daarom om zo'n festival uh, te houden? Ja. Door te zeggen van, jongens, eigenlijk is er niet zoveel engs aan nee, als je maar, maar weet waar natuurlijk... je het over... Uh, het is natuurlijk. Uh, ja. Gaat een beetje een educatieve functie Gaat zeker vanuit? Zeker een educatieve functie vanuit. Gisteren hadden we bijvoorbeeld. Dat was ook wel heel leuk. Hadden we een leuk optreden. Het festival is gisteren uh, geopend. Uh, op het terrein van het Dolhuis. Mm -hmm. En we hadden een hele leuke act van uh, Bobby Baker. Zij is een uh, Britse kunstenares. Yeah. En uh, nou, zij is ook. Uh, uiteindelijk opgenomen geweest, uh, is op een gegeven moment diagnose borderline gesteld, dus ook echt een uh, nou ja, zware psychische stoornis. En zij vertelde heel grappig hoe dus voortdurend tegen haar werd gezegd van terwijl ze ziek was van, nou, kop op, uh, hè, pak jezelf bij elkaar, doe je best, zo van ja mensen roepen allerlei bemoedigende kreten, maar als je echt, uh, nou ja het heel moeilijk hebt in je hoofd, dan... Uh, dan helpt dat allemaal niet zo. Maar het leuke was, zij is er ook weer uitgekomen. En gisteren... Uh, nou ja, was ze bij ons. En dat geeft natuurlijk ook een beeld van, ja... het kan, een, het kan je tijdelijk overkomen in je leven. Ja. Door wat dan ook. Maar zie hier, ik ben er weer. Uh, ik maak weer van alles moois. En, ja. Ik zie trouwens ook wat anders, want ik krijg dit uh, aangereikt uh, door, uh, door iemand uh, die ik, uh, waar ik mij ook hier uh, af en toe dit programma presenteer, van uh, Pieter Jouwstra. Er staat op op een gegeven moment ook vanavond uh, een negen uur, een optreden van... Lucky Fonds. Oh, dat is leuk. Ja, geef euh, ik <offset> jou even <stert> het woord. Geef <laughs> ik jou even het woord. Nou ja, ik heb hem een keer... Ja? In... Heb Pla jij hem gezien? Ja, in Paradiso. Nee, nee niet in Paradiso, sorry. Uhm, ja. uh, hier in Patronaat in Haarlem ja. heb ik hem een keer gezien. En euh, ja, die speelt gewoon geweldig uh, mooi gitaar. Heeft hij ook een, een beetje Daarom. literaire inslag, of niet? Uh, Als hij daarmee toch met je literaire. Nou, ik, achtergrond zou zo, ik zou hem zo uitnodigen op <laughs> een van de avonden die ik organiseerde. Ik, vond hem, ik vind ook zo'n tekst ontzettend, uh, ontzettend goed. En ontzettend ja. leuk. Uh, maar misschien uh, wat, ja. wat, wat hij vanavond ja. precies gaat doen. Uh, uh, Oké, okay, dat, dat, maar, maar, maar, maar je bent een herhalingsdeskundige, even is goed. Dan geef ik, uh, ga ik weer terug naar jou. Nou, ik weet niet of hij er vanavond is, want ik had hem gisteren oh, gister bij de opening. was hij. Oh. gisteren, oh, gisteren oh, opgetreden. Ja, sorry, ja hij is bij de verkeerde dag te kijken hoor. Hij heeft al opgetreden. Hij heeft al opgetreden. Helaas. Jammer, dus mensen. Ja. Niet vanavond, niet vanavond. Hij, vanavond. Is ja, hij is al geweest. Hij is al geweest. Maar ben je erbij Correctie. geweest dan? Ja, ik ben erbij geweest. En het was inderdaad, uh, ik ben het met jullie eens. Heel indrukwekkend. Hij had een heel mooi openingslied gemaakt. Mm hij -hmm. had ook over uh, uh, nou ja, de psychiatrie. En, uh, maar heel integer. En hij is ook grappig en lief. En ja, hele toegankelijke muziek. Ja, ja. maar... En hij heeft veel. Um, dat zegt de luisteraars misschien wel wat. Ook veel opgetreden tijdens de wereldrijd door. Klopt, ja. Daar kennen mensen misschien wel van. En ik weet ook dat hij meegedaan heeft aan de grote prijs van Nederland bij de Singersongreisers. Dat weet ik dan weer. Ja, Oké, okay, nou goed. Ja, dus, dus, dus, dus. Maar goed. Maar goed, uh, dat is een van de, van de dingen die dus geweest zijn. Maar er zijn nog ja. veel meer dingen. Uh, Andere kunstvormen. Ja. Want oh ja, ja wat, dat is heel deze. goed dat je dat aanzet. We hebben literair, we hebben muziek, uh, beeldende kunsten. Wat, wat mogen we verwachten? Film, hè? noemde je dit ook? Film? Ja, film. film heb ik al gezegd. <laughs> ja. dus Misschien kan jij nog wat vertellen over de Nacht van de Waanzin? De Nacht van de Waanzin? Um, zijn de dus beelden de kunstenaars? Volgens mij zijn er ook kunstgalerie uh, betrokken. Ja. Maar ik nou, wat ik al, al zei, de, de fototentoonstelling van, uh -huh. uh, van Stefan van Vleteren. Uh -huh. Een Hele, hele belangrijke dus, uh, foto's van uh, psychiatrische patiënten. Uh -huh. um, wat... Een onderdeel is uh, in ons museum, maar wat ook een onderdeel uitmaakt van het festival, is het dossier van Gogh. En de vraag is: was hij gek of geniaal? Ja. Nou, dat is een hele boeiende. Het lijkt me uh, ook dat er iets filosofisch, uh, zo'n verhandeling wordt gedaan. Want wat je nu aankaart, da, da, daar, heb ik, daar heb ik het wel eens met mensen over. Hè? Mensen ja. die haast geniaal zijn, dat kan wel eens grenzen aan bepaalde gekten, ja. zegt men. Zegt men ja. Ja, en wat je dus nu zegt over Vincent van Gogh, dat is een. Ja dat, uh... ja, dat is een vraag nou, die mensen, eh, mensen uh, triggert. En wat leuk is ja. om hierover te vertellen... is dat wij voorafgaand aan deze tentoonstelling... hebben we een publieksonderzoek gedaan... van hoe herinneren mensen nou Vincent van Gogh? Ja. Nou, dan denk je natuurlijk... Hè, wij hadden verwacht, nou ja, die, die zeggen natuurlijk als eerste... de zonnebloemen, nou, de, ja, de zonnebloemen of de aardappeleters. Ja. of uh, Het is een briljant kunstenaar. En mensen denken dus... als eerste de meerderheid van... Uh, de mensen die je geantwoord had, die herinneren dus dat afgesneden oor van hem. Ja. Dus dat zegt ook wel iets over nou ja, gekte en kunstenaarschap. Daar hangt ook wel een beetje een romantisch beeld omheen. Van. Ja, Dat is wat mensen onthouden ook. Hè? En, uh, terwijl ja, wij dachten, ja, iedereen noemt natuurlijk toch... Ja, zijn schilderijen en zijn uh, kunstenaarschap uh, op. En de tentoonstelling gaat er dus over... Ook, uh, over was hij gek of geniaal? In het begin van de tentoonstelling gaat ook heel erg over uh, beeldvorming, want op hem zijn ook allerlei etiketten geplakt van, uh, nou ja, hij was schizofreen, depressief uh, en, en, nou ja, naarmate je dus zelf in die tentoonstelling komt, het heet ook niet voor niets dossier van Goch, want je kan zelf je eigen dossier samenstellen tijdens die tentoonstelling, uh -huh. dus je beantwoordt allerlei vragen en hoe verder je in de tentoonstelling komt zie je dat Van Gogh zelf veel genuanceerder daarover denkt. Dat blijkt ook uit zijn, uh, blijkt ook uit zijn brieven. Mm. Dus dat is nou ja, wel een heel interessant, uh, interessant fenomeen. Ja, Voordat we even verder gaan, gaan we eerst even een klein stukje uh, muziek draaien. Dan wil ik Judith straks dan nog even het uh, woord geven voor een stukje uit dat boek. Want dat uh, okay. uh, intrigeert mij dus ook. Maar laten we eerst even een klein stukje muziek uh, luisteren. was Randy Newman in ieder geval. Uh, short People was een van de nummers. Dit was iets heel anders, maar uh, als ik dan toch over Short People heb, ja, ik bedoel het heeft ook wel een beetje een kijker op mensen te maken, zoals hij dat beschreef in dat liedje. Maar goed, uh, eerst even een stuk uit het boek wat uh, Judith uh, bijna uh, heeft. Van terwijl Mike de, Baudet. Van Mike Baudet, terwijl uh, de brilhalf uh, ook, uh, het heeft uh, begeven. Maar goed, dat, dat weerhoudt er in <laughs> ieder geval niet van om even een klein stukje uit dat boek Pil iets voor te dragen. Ik merk in gesprekken over het onderwerp vaak dat mijn gesprekspartners praten over lichte depressies, terwijl ik praat over zware depressies. Dit leidt tot misverstanden omdat er types ziekten zijn die een verschillende benadering en behandeling vragen. Maar het moeilijkst blijft toch het feit dat wanneer je je depressie ter sprake brengt, er meestal een grote genante stilte volgt. Het is not done om er openlijk over te praten en het wordt al snel als coquetterie of zielig doenerij afgedaan. Niet dat ik me daar iets van aantrek. Deze ziekte is het meest ingrijpende wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ingrijpender dan mijn eerste grote liefde: de dood van mijn broer, de geboorte van mijn kinderen, het bereiken van de zogenaamde status van C-categorie bekende Nederlander of het winnen van een of andere prijs. Het heeft mijn kijk op de wereld volkomen veranderd. En als ik zin heb om erover te praten, dan doe ik dat. Al dus, Mike Boudet, we gaan. Even weer terug naar Carinevius uh, over het uh, verhaal van dat dolhuis... Want ja, dat is niet zomaar uit de lucht komen vallen. Dat is op een gegeven moment ontstaan. Ja. Hoe is dat ontstaan? Hoe is dat ontstaan? Nou, ja. het is dus... Uh, we bestaan nu vijf jaar. En het is destijds een initiatief geweest van uh, GGZ-instellingen. Dus geestelijke gezondheidszorg. Geestelijke gezondheidszorg, ja, dankjewel. En omdat daar in die GGZ-instellingen... werden ook vaak uh, spullen bewaard van mensen die kunst gemaakt hadden... of uh, voorwerpen die gebruikt werden voor behandelmethodes... Mm -hmm. Dus eigenlijk, dat wist ik ook nooit, hadden al die instellingen een klein museatje in, ja. in hun instelling. nou dat moest allemaal opgeruimd, bezuinigd en men wilde dat natuurlijk niet weggooien. En toen is dus van de GGZ het initiatief genomen om dus een museum, nationaal museum, voor de psychiatrie eh, op te richten. Uh -huh. En nou ja, wat is er dan mooi om dat in het uh, dolhuis in Harem te doen? Omdat daar dus vroeger ook, ik vertelde het al eerder in de uitzending, ja. uh, dollen werden uh, opgesloten. Je ziet ook bij ons nog uh, de oude dolcel. Hmm. Nou, dat is. Uh, Hoe ziet die eruit? Klein, een soort, ja, soort, ja. soort isoleercel, uh, kale muren, uh, donker. Maar jullie ligt die ideale omgeving niet echt. Niet jullie echt... krijgen hier collectie uit het hele land dus, van allerlei instellingen. Uh, ja, dus dat is nu inmiddels, hebben we dat allemaal wel een beetje verzameld. zoals dus is... Bloemendaal is gesloten, een aantal ja. jaar geleden. Ja, Daar... dus daaruit en uit Heilo hebben we dus spullen. Ja, de geestgronden. Ja, uh, dus dat is heel interessant. Dus je ziet eigenlijk de hele geschiedenis uh, van de psychiatrie. En uh, nou ja, je hebt bijvoorbeeld van die, uh, er is ook een tijd een methode geweest dat patiënten uh, in bad werden gelegd. Ja. Want uh, nou, dan dachten ze van dan worden ze wel weer beter. Nou je hebt natuurlijk nog de elektroshocks heb je en uh, wat ook een heel interessant... Nou ja, iedereen die koekoesnest heeft gezien. Ja, yeah. one flu over de koekoesnest. Ja. Uh, je weet wel ongeveer wat er allemaal kan ja. gebeuren. Ja, ja, ja. En wat ook wel een heel interessant onderdeel is in het museum, is de, is de kastenkamer. Mm -hmm. En dat is als je een kast opentrekt, dan hoor je daar een verhaal van een psychiatrisch patiënt. Uh, nou, is bijvoorbeeld een verhaal van een actrice die vertelt dat ze uh, ja, heel veel last heeft van depressies. Maar ook weer, en ik zei dat ook al eerder, hoe ze daar toch weer mee weet om te gaan. En toch ook functioneert als actrice. Mm. Dus weer opnieuw dat beeld: eens gek, altijd gek. Het is niet waar, het is wel moeilijk. Ik bedoel, eh, ik wens het niemand toe. Nee. En dat maakt ook, uh, dat vind ik zelf een heel indrukwekkend onderdeel aan ons museum: dat je dus zo uh, ja, op, in, manier, in contact komt uh, ja, met de patiënten zelf, min of meer. Je ja. ziet in die kasten ook de spullen die ze destijds bij zich hadden. Uh, fotootjes, een pyjama, uh, alles, ja, alles, uh, uh, alles is de, daar ook verzameld. De bezoeker krijgt meteen een beeld van hoe het vroeger was en hoe het misschien en hoe het nu is. Ja. ja. En wat ook een beetje onze boodschap is, uh, uh, het kan ons allemaal overkomen. Ja. Dus, dus de cijfers zijn ook dat één op de vier. En dat vind ik toch best een behoorlijk aantal. Uh -huh. uh, één op de vier mensen komt hoe dan ook wel eens in aanraking met uh, de psychische gezondheidszorg, want uh -huh. Uh, overspannen, uh, Jullie noemde ook al anorexia. Dus ja. Het is niet allemaal. Uh, er zijn dus ook modernere uh, ziektes waardoor je. Nou ja, burn-out, uh, postnatale depressie. Noem maar op. Dus je, je hebt altijd wel. Uh, dus dat maakt dat het ook dichtbij komt. Het zal jou nou, ook, nou, ook ja. overkomen. Nog ja. heel even kort over dit Madness en Art Festival. 24 september gisteren begonnen en het duurt tot en met 3 oktober. Tot en met 3 oktober. Hè? Ja. ja. ja. Uh, Wie wat waar hoe. Ja precies. Wie wat waar hoe. Wie wat waar hoe. In het kort. Even In het van, kort. van, van de uh, week nou, doorfietsen. Ik begin en jij vul aan. Ja. Uh, Judith nou, je hoeft niet vertelt het hele programma, maar hoe kan ik weten wat, waar is, wanneer. Ja, nou, bij het uh, dolhuis op het festivalterrein en bij het museum aan de Bari ligt een uh, heel mooi programmaboekje. Uh -huh. En daar staat in per instelling, dus wat er te doen is, in de Stads Schouwburg, in de toneelschuur, in de bibliotheek, in de diverse musea, ja. in het dolhuis zelf, staat heel overzichtelijk in. Uh, waar je wat kan zien. Ja, ja. Er zijn ook nog uh, veel internationale uh, theatervoorstellingen deze week. En uh, nou, op het festivalterrein is er ook iedere avond een... Uh, ja. Ja. ja, nee, dat is goed. Vertel ja, nee, ja. website Op de website kun je ook alle informatie vinden. Uh, dat is www.maf3.nl. MAF3. MAF3, Maf3. Ja, dus het is maf... makkelijk te onthouden. Dus ja, ja. ook heel, heel, zeker bewust bij nagedacht. Madness, een art festival. Door het daar uh, MAF volgens ja, op mij al, is het ja. toeval. Volgens mij is het toeval. Want het is, uh, het is een nou, Engelse term natuurlijk. <laughs> Geweldig is ja, het. Ja. Ja, ja. Maar packstel. het is natuurlijk arts en madness. Of madness en arts. Maar dat is in het Nederlands. Ik bedoel, in het Engels betekent MAF geen maf. Oh, nee, meth, nee, geen maf. Okay. <laughs> dus ja. het is een mooi toeval. Denk ja. ik. Uh, dat is uh, waar de mensen hun informatie kunnen weghalen. Ja. Uh, bij, bij jullie dus uh, is er een boekje uh, te krijgen bij, ja. bij Dolhuis. Uitgebreid programmaboek. Okay. Ja. Wat Oké. Wa uh, wilde jij nog iets zeggen? Wat we misschien nog, want ik zie je zo uh, nog iets... Uh... Nee hoor, nee, ja, ik zou nog wel heel veel willen vertellen. Maar volgens mij hebben we geen tijd meer. Ik heb nog van Pelle Saint strak die van Gilles de La Tourette. Ja, helaas, dat, gaan we niet dat gaat niet meer lukken. Nee, nee. nee, maar ik wou nog even één voorbeeld noemen van hoe hij het onder controle heeft gekregen. Waar we het ja? net over hadden. Hij had dus, want bij Gilles de La Tourette denkt iedereen aan dat je dan gaat vloeken. Hè, onbeheerst kunt gaan vloeken. Maar mm -hmm. dat had hij dus niet. Je hebt allerlei andere uitingsvormen daarvan. Hij wilde altijd mensen aanraken. Maar heel ongepast. Als hij bijvoorbeeld een meisje zag met een beugel. Dan wilde hij met zijn tanden zo tegen die beugel. Ja gaan ja. klikken. En om dat op een gegeven moment uh, te laten, ging hij, als hij zo niet voelde opkomen, in zijn handen klappen. En dan ja. kon hij het op die manier uh, onder controle krijgen. Dus dat vond ik een heel mooi sprekend voorbeeld van hoe je uh, die aanvechting blijf je houden, maar je kunt er op een andere manier uh, ja, een uitlaatklep voor vinden. Helemaal goed. goed. We moeten het gezien, ja. de tijd hierbij laten, Jaap. ja. Uh, dank ja. jullie wel voor jullie komst, ja. in ieder geval. En ja, In ieder geval een hele leuke week toegewenst. Ja. Ja, en wij zijn, we zien de luisteraars en horen luisteraars weer terug aan de andere kant van het nieuws. Ja, precies. De muziek. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.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 Een man van 50 werd daar even na zes uur neergestoken. Hij overleed in het ziekenhuis. Gisteravond laat werden de twee verdachten opgepakt. Het zijn Amsterdammers van 45 en 48. Aan het incident ging een ruzie vooraf, zegt de Amsterdamse politie. De steekpartij was op een plek in het park waar geregeld alcoholisten rondhangen. De drukte op de snelwegen door wegwerkzaamheden valt volgens de ANWB tot nu toe mee. Het is drukker dan normaal, maar dat was te verwachten, zegt de organisatie.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 In Zuidoost-China zijn zeker 70 mensen om het leven gekomen door de orkaan Fanapi. Zeker 65 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zijn op zoek naar overlevenden en delen water, voedsel en tenten uit. Zo'n 100.000 mensen in de provincie Guangdong zijn geëvacueerd en bijna 4.000 huizen zijn ingestort. Orkaan Fanapi is de elfde en krachtigste orkaan die China dit jaar treft. Het weer wisselend bewolkt en langs de kustbuien die zich vanmiddag uitbreiden.